7 uur. Ewout de jong met het NOS-journaal. President Obama gaat vandaag naar Denver, waar een schutter vrijdag 12 mensen doodschoot in een bioscoop. Hij ontmoet de nabestaanden en mogelijk ook een aantal van de 58 gewonden. Volgens de politie was de schietpartij in de voorstad Aurora goed voorbereid. De politie zegt dat er duidelijk sprake is van een doordachte en opzettelijke actie. Zo ontving de 24-jarige dader de afgelopen maanden thuis en op zijn werk een groot aantal pakketjes met materialen. In zijn huis zijn inmiddels chemische stoffen en meer dan 30 zelfgemaakte granaten gevonden. Ook waren in het huis booby traps aangebracht. De meeste explosieven zijn inmiddels onschadelijk gemaakt, maar het huis is nog niet vrijgegeven. In Noorwegen worden vandaag de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya herdacht. Precies een jaar geleden liet een rechtsradicale Noor een bom ontploffen in het centrum van Oslo. En daarna ging hij naar een eilandje waar een kamp was van jonge socialisten en begon om zich heen te schieten. In totaal vielen er 77 doden. Op beide plaatsen zijn vandaag herdenkingen. Er is een speciale kerkdienst en vanavond is er bij het stadhuis in Oslo een concert waar honderdduizend mensen worden verwacht. In reactie op de aanslagen zijn er het afgelopen jaar... allerlei veranderingen doorgevoerd in Noorwegen. Zo is er een nieuwe antiterreurwetgeving... en heeft de politie beter materiaal en een beter communicatiesysteem gekregen. De rechtszaak tegen de dader Anders Breivik loopt nog. Op 24 augustus doet de rechter in Oslo uitspraak. Slechts weer in China heeft aan zeker 13 mensen het leven gekost. Grote delen van het land kampen met zeer zware regenval... Vooral in het noorden en in het zuidwesten zijn grote hoeveelheden water gevallen. In de hoofdstad Peking heeft in meer dan 60 jaar niet zoveel geregend. Er vielen slachtoffers doordat straten onder water liepen. En doordat de wind bomen ontwortelde en daken van huizen blies. Ook kwamen mensen om door ongelukken met gebroken elektriciteitskabels. In de zuidelijker gelegen provincie Sichuan heeft de regen modderstromen en aardverschuivingen veroorzaakt. Zo'n 600 meter van een snelweg werd weggespoeld. In het zuiden van China heerst ondertussen een hittegolf... met temperaturen rond de 37 graden. Mediamagnaat Rupert Murdoch trekt, trekt zich terug... uit het bestuur van een aantal Britse en Amerikaanse kranten. Dat heeft de woordvoerder van zijn mediaconcern News Corporation bekendgemaakt. Murdoch gaat weg bij drie bedrijven... en neemt daarmee afstand van onder meer The Sun en The Times. De 81-jarige mediamagnaat gaat zich meer richten op tv. Murdoch bezit onder meer Sky News en Fox News. Vorige maand werd bekend dat News Corporation wordt gesplitst... in een tv- en een krantenonderdeel. Dat Murdoch zich minder met kranten bemoeit... is volgens het concern een logisch gevolg daarvan. Murdoch kwam in Groot-Brittannië zwaar onder vuur te liggen... vanwege onder meer afluisterpraktijken bij zijn roddelblad News of the World. Die krant doekte hij op, maar zeven maanden later... begon hij een nieuwe tabloid, The Sun on Sunday. Het IOC houdt tijdens de Olympische Spelen in Londen definitief geen rekening met, het, met geen herdenking van het bloedbad in München in 1972. Dat heeft voorzitter Rogge gezegd. Rogge blijft erbij dat de openingsceremonie niet geschikt is voor het herdenken van zo'n tragisch incident. Familieleden van de slachtoffers pleiten al jaren voor een officiële herdenking van tijdens de Spelen. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat 11 leden van het Israëlisch Olympisch team werden gegijzeld en gedood door Palestijnse terroristen. Verschillende politici, onder wie president Obama, steunen het pleidooi voor een herdenking. Rogge zegt dat leden van het IOC wel op 5 september naar het voormalige militaire vliegveld bij München gaan. Daar mislukte 40 jaar geleden de actie om de gegijzelden te bevrijden. De meeste slachtoffers kwamen daarom. De apotheek in Culemborg die werd gesloten op last van de inspectie voor de gezondheidszorg gaat weer open. De apotheek de Fontein werd ruim een week geleden gesloten omdat de controle op de geneesmiddelen niet voldeed. Ook waren er problemen met het beheer van de medicijnen en patiënten moesten extreem lang op hun bestelling wachten. Inmiddels zijn een aantal veranderingen in de werkwijze doorgevoerd, onder meer om dagenlang wachten te voorkomen.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 Het weer droog met veel zon, maar af en toe ook wat bewolking. Er staat weinig wind en dat wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen volop zon met maxima tussen 22 en 26 graden. En ook daarna is het zomers weer. Dit was het NOS Journaal. Vanmiddag in het Filosofisch Quintet. Wat is de plaats van onderwijs in de verzorgingstaat? Welke rol moet onderwijs hebben? Hoe is het verheffingsideaal in de loop der decennia veranderd? Het laatste van de serie gesprekken over het wezen van de verzorgingsstaat. Het Filosofisch Quintet, vanmiddag 10 over 12 bij Human op Nederland 1. Skoda, sponsor van de Tour de France, heeft iets bijzonders voor u. Een Skoda Tourauto die drie weken is afgebeeld, 34 muurtjes heeft geschaafd, op 26 stoepen is geklapt, waar gewonde wielremmers op zijn verpleegd en talloze demerages mee zijn gemaakt. Een auto waarin is gewerkt, gezweet en gebloed. En deze prachtige Touruitvoering is ook beschikbaar voor u. Maar dan nieuw? Natuurlijk. De Skoda Tourmodellen. Nu met een voordeel tot ruim 4100 euro. Kijk op skoda.nl Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Elsbeth Grutteke van harte welkom bij Dit is de Zondag. Het programma waarin iedere zondag een inspirerende Nederlander te gast is. En vandaag is dat Jozefine Hamming. Zij is filmmaker en ze won in 2001 een echte Oscar met haar film War of the Ants. En momenteel toert zij door het land met de film Butterflies Go. Go, Butterflies Go. Over de trek van vlinders van het Russische Sint-Petersburg naar Casablanca in Marokko. Het gaat haar niet alleen om de dieren, maar ook om de parallellen die er zijn te trekken met de mensen. Mevrouw Hamming, goedemorgen. Goedemorgen. U kunt acht jaar lang werken aan een film, las ik. Ja. Dat is een hele tijd. Ja, dat is een hele tijd, maar niet te lang. Nee? Nee, nee, het gaat snel voorbij. Je bent zo ontzettend uh, intens bezig. En dat inzoomen, dat kan ik nogal goed. En dat duurt het echt zo lang om een goede, goede dierenfilm te maken? Ja, er gaat veel research. En vooral deze film, vooral omdat je eigenlijk niet veel leest over de achtergronden. Hoe gaat dat nou werkelijk met die vlinder? Van op welke hoogte vliegt die wel? Gaat het mannetje eerst of het vrouwtje eerst? Al die details vind je niet in de determinatieboekjes. En helemaal niet toen ik begon, 15 jaar geleden, niet. Nee, dus je moet... Eigenlijk heel veel onderzoek doen voordat je ja. eens een keer gaat, gaat filmen. Ja, en dan moet je dus die mensen opzoeken. Je moet die wetenschappers opzoeken. Je moet die amateurvlinderaars kennismiddelen. En door het hele heel Europa heen. Hè. Met de Spanjaarden, met de Portugezen. Met in Marokko, met in Noorwegen, in Denemarken. Al die mensen moet je contacten. En dan vragen of je onderweg misschien uh, kunt samenwerken. Of nou ja, in de eerste instantie moet je natuurlijk alle gegevens weten. Hoe werkt het? Hoe technisch? Hoe, hoe, hoe, hoe vliegt die Vin daar nou eigenlijk? Ja. En In het dagelijks leven ook. Het duurt dus een hele tijd voordat die film er dan ligt. Nou, die ligt er dan nu ook. In 2001, ik zei het al, won nu een Oscar voor The War of the Ants, De Mierenoorlog. Worden ze agressiever en vreten mieren toch bij voorkeur... mieren uit andere nesten op. Bij nader onderzoek blijkt dus... Dat mieren van verschillende nesten van hetzelfde soort op oorlogspad gaan om hun eiwitprobleem op te lossen. Het gouden beeld. Wie neemt het beeld mee naar huis? Gefeliciteerd. Dankjewel. Ten eerste, 100.000 gulden, alsjeblieft. Maar wat denk ik ook veel waard is, is het gouden beeld. Alsjeblieft. Wow. Okay, ga je van? Dankjewel. Uh, hoe is het om dat terug te horen? Ja, dat heb ik al <laughs> een tijd niet gehoord. 2001 was het. Was dat uh, de, de ultieme vorm van waardering? Ja, ik, uh, ik, ik ben toch heel erg in, in, voor mezelf dan echt in de kantlijn bezig. Eigenlijk al op de filmacademie. Ik, ik, ja, daar moest ik speelfilm doen, maar dat deed ik helemaal niet. En Ik had wel contact met de directeur, meneer Koolhaas. Die vond ik fantastisch met zijn mooie dierenboeken. Maar ja, ik moest echt afkicken naar Zeeland. Ik, ik kon dat ellebogenwerk niet. En, uh, U wilde toen al uh, gewoon natuurfilms maken? Ja, en ik, ik, ik deed dus altijd dingen in stilte eigenlijk. Dus ik had helemaal niet verwacht dat ik een prijs zou krijgen. Dus wij, mijn man, zei ik: Nou, god, gaat het zitten? Ik werd weer als muurbloempje. Komt niet halverwege af, tij, Ai, ai. Kom op gaan we iets anders doen. Ja. En toen zijn we toch, toch maar in die bus gestapt hier. Toch maar gaan zitten. Ja. En toen kwam die prijs. Ja, en toen kwam die Dat was echt heel erg leuk. 100.000 gulden destijds. Genoeg voor een volgende film? Of gaat dat dan toch om echt om andere bedragen? Ja, gaat echt om andere bedragen. Ja, ja, ja ik, ik zie dat eigenlijk ook niet zo erg mijn man meer. Maar die, ja, het, het is natuurlijk over acht jaar verspreid. En ik doe heel veel andere producties ervoor om mijn geld te, te verdienen. Ja, want u, u kunt niet fulltime acht jaar in één project werken. Dan moet ook geld ja zeker, dus dus daar ben je daarmee bezig en, en en en en dat dat schuif je een beetje in elkaar om de kosten ook uh, ook, ook een beetje laag te houden, dus dat, uh, maar het is niet alleen dat het daarom zo lang duurt. Het is ook omdat je al die beesten op bepaalde plekken moet filmen. En die zijn er niet altijd op die plekken. En bovendien leggen ze niet altijd... Uh, uh, ja, ze, ze leggen wel eitjes, maar of die rupsen dan uitkomen... met dit vochtige weer bijvoorbeeld. Dan zijn er ontzettend veel virus en bacteriën. En, en dan komt er gewoon maar de helft op of minder. Dus je moet soms lang wachten. Ja. How does an ocean become two rivers? How does a mountain become a canyon? How do lovers split through? How does one suddenly become two? Does anybody know I keep how to hold love close? Closer than your heart, nothing can break it apart, oh. And our daughters, does anybody know? U luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast is vanmorgen Josephine Hamming. Zij is filmmaker, Ze won een Oscar voor haar film over de mieren, The War of the Ends. En nu toert ze door het land met Go Butterflies Go, waarin een filmer een, een filmer, een vlinder, de Atalanta op zijn tocht van Rusland naar Marokko wordt gevolgd. Ja, eh, mevrouw Hamming, u woont in Amsterdam. Ja. Yeah. En ik zou toch eerlijk gezegd denken... iemand die natuurfilms maakt, die woont ergens in Friesland... in een dijkhuisje of op de Veluwe in het bos of zo. Maar u woont gewoon in de stad. Uh, gewoon in de stad. En dan zie je best wat vlinders vliegen. En helemaal die Atalanta. Ja. Yeah? Ja, en hoe is het met de natuur verder gesteld in de stad? Nou, alle kleine stukjes die worden natuurlijk volgebouwd uh, tot grote treurnis. Want die zijn ontzettend nodig. Je hebt gewoon zuurstof nodig en dat leveren al die wilde stukjes. Maar goed, dan moeten het perkjes worden en dat vind ik ook al niks. Ik bedoel, er moeten toch wat, wat brandnetels kunnen staan. En, nou ja, ik heb dus uh, 30 jaar geleden een, een pand gekraakt... Van, van, van 9000 vierkante meter met z'n vieren. En daar zitten nou nu met 60 mensen in, of 70 bedrijven in... Mm -hmm. En daar heb ik een heel klein stukje aan de kop van het gebouw voor een tuintje gemaakt. Nou, dat is daar. Iedereen die loopt dan het taluut af naar, naar het water toe, want het gebouw staat aan het water. En dan begin je al te ruiken en dan... Ah, het is hier fris, niet alleen door, door de wind die daar langs het water... maar ook door het groen wat daar omhoog komt. Dat heb ik echt... Met Zelf groen, gecreëerd. Ja, met winter van die, die tenen helemaal afgezet in oh, ja. het begin. En, en, en die zijn gaan uitlopen, dus het is een prachtig wild gebied. En daarbinnen ben ik nu een vijvertje aan het bouwen. Dus je brengt de natuur gewoon naar de stad? Ja. Ja, het, het was er natuurlijk al. Het is, het is heel wonderlijk, maar als je iets doet... En je, en, en je laat het een beetje zijn gang gaan... dan gaat het zijn gang ook. En dan moet je het eigenlijk weer heel erg inperken. Dan moet je de ene planten met de andere bestrijden. Want anders dan... dan nou ja, het is al helemaal, aan mijn kant helemaal met klimop omgroeid. Dus het mag het dak niet op, dus dan moeten we weer gaan snoeien. Het moet hard gewerkt worden. Bent u opgegroeid op het platteland of in de natuur? Ja, ik ben aan de rand van de hei uh, opge, opgegroeid. En uh, we hadden altijd mooie tuin, maar dat vond ik niet zo interessant, behalve de vijver dan, waar ik natuurlijk een paar keer in ben gevallen, en door mijn zuster weer uitgevist. Nou, die dacht dat u verdronk op een gegeven moment. Ja, maar die wereld in dat vijvertje, dat vond ik toch wel heel bijzonder. Maar ik ging altijd de hei op, want dat vond ik veel leuker, veel wilder, en toen kroop ik eigenlijk al de mieren achterna, en ja, dat, dat, dat, dat, dat ruikt er ook toch anders dan alleen maar een groen grasveld. En wat, was, wat vond u als kind al zo fascinerend dan aan die natuur? Ja, dat je eigenlijk niks wist. Dat je dat een grote... Uh, ja, mijn vader die dacht altijd dat hij alles wist. Dus die vertelde alles. Maar ik, ik dacht: ja, maar er is nog veel meer wat jij helemaal niet weet. En, en ging u dat dan ook uitzoeken? Dat u dacht van hoe werkt dat dan? En was u heel erg in biologie geïnteresseerd op ja, ja Heel erg. Ik, uh, ik zat stiekem. Onder, onder, onder mijn boekjes had ik van die Ameuben verhalen over hoe dat nou zat. Met eenzellige en zo. En, ja, ik was altijd bezig en ik had een klein museumje in de tuin... waar ik alle schedeltjes... Uh, ja, die moesten natuurlijk in mieren nesten. Die werden dan uh, kaal gefroten. en dan uh, ging ik ze mooi... En, en vogels, ik, ik had een volière en daar deed ik de, de raampjes open. En dan zat ik uh, met mijn beestjes open te knippen... om de, om de maag uh, eruit te halen, kijken wat ze gegeten hadden. Ik was gewoon zo nieuwsgierig. Gewoon helemaal gefascineerd door die beesten. Wat, wat, wat, wat vond u uw omgeving daarvan, uw ouders? Nou, ja, die liepen gangbaar gaan, die vonden het wel prima. En, en, en op school? Was, was, werd u gestimuleerd? Was er misschien een, een leraar op de basisschool? Nou, ik heb nooit een uh, handwerkje, vrouw. Daar uh, had ik een hele goede aan, maar ik heb nog nooit een handwerkje gemaakt. Want uh, het waren echt twee handen op één buik. Ik ging met een auto vol met mijn moeder, bracht me dan naar school. Met uh, allemaal gewonde vogeltjes. En die werden daar uh, uitgeladen in schoenendozen. En dan moest uh, de handwerkelij, juffrouw, die ging ze dan voeren. Als ik op uh, andere lessen was. <lacht> en op de handwerklest, uh, nou, daar was het voluit uitwisselen met die vogeltjes ging en dan weer, want die moesten om het uur gevoerd worden voor mm -hmm. jonge vogels bij. Nou, dat was, uh, dat was Dus fantastisch. dat was een bondgenoot op school eigenlijk. Heerlijk. Ja. Ja. En, wat, en wat wilde u worden? Nou, ik wilde natuurlijk uh, studeren, ik wilde biologie gaan doen. Maar mijn vader zei, nee, dat gaat jou niet lukken. Dat zou ik maar niet Waarom niet? Doen. Hij vond me niet serieus genoeg. Oh nee? Nee. Ik Terwijl was... u al van kinds af of aan die beestjes aan het openknippen was. Ja. Ja, hij zei nee, je bent veel te euh, zweverig en, en je doet ook alles tegelijk. En, en, en... Had hij gelijk? Nee. Nee, toch nee. niet? Ik maar... had graag biologie gedaan. Maar ik merk nu dat het eigenlijk ook wel goed is dat ik me daar niet in heb vastgebeten. Want dat ben ik dan ook weer, zo iemand die dan helemaal dat alleen en zo. Dat was een beetje een neur die wetenschapper geworden misschien. Ja, en, en, en ik denk dat het heel goed is je, dat je ook overziet dat je de grote lijnen in een verhaal zet. En, en dat je ook niet alleen bij een onderwerp... Hebt. Ik heb nu weer twee jaar zit ik aan een nieuwe film te werken. Dus het is, het is niet dat ik alleen in insecten wil of zo, of nee. moet, of... Nee. Nee. Maar het werd dus niet biologie, want dat mocht niet van uw vader. En toen, wat werd het toen wel? Filmacademie. En dat mocht wel. Ja, dat vond nou, hij niet nee, Nou nee, dat, in de grote stad, dat, uh, dat vond hij ook helemaal niet leuk. Nee. Nee, nee, nee dat was het niet hoor. Maar het, u heeft het gewoon gedaan. Ja, ik moest knokken en ik was toch gewend om, om mijn dingen alleen te doen. Nou, ik ging altijd uh, andere dingen dan een familie. Ik, ik, ik zat in, in een boom als de familie op, op familiebezoek ging. En dan uh, wisten ze niet waar ik was. Hm. Dan kwam ik er weer uit en kon ik eindelijk met, met die, met die span de chemische doos van mijn grote broer aan de gang. <laughs> een, bu een buitenbeentje. En, en, en kwam u er makkelijk op op die filmacademie? Want dat is nog niet zo heel simpel. Nee, dat was heel makkelijk. Daar was ik ook verbaasd over. Gewoon een filmpje maken en, en nou, toegelaten. Ja, nou, ik, ik was wel heel erg bezig met film en fotografie. Dat deed ik al heel veel. Ik had zo'n bandrecordertje... Al heel jong en dan ging ik mee uh, hoorspellen maken. en, en op hoogzicht zitten en dan kijken wat je zag. en uh, zo'n zo bokker aan dat het uh, lekker kraakt. zo'n ripverwele broek. <laughs> oh, ja. en echt van die geluidjes zoeken en zo. En dan zit ik nu, ik ben nu nog met geluidjes uh, bezig. Dus dat zat erin ja. en dat erkenden, dat zagen ze dus ook op die Filmacademie. Ja, ik denk het ja. Ja, ja. Maar ik zag ook heel veel vrienden waar ik mee filmde en die kwamen er niet op. Ja, dat, dat snapte ik ook nooit. Maar goed, daar heb ik dan naderhand toch wel veel mee, mee gewerkt. Ja. Op dit moment bent u door het land aan het toeren... met de film over de vlinders. Niet zomaar vlinders, het is een bijzondere vlinder, de Atalanta. Uh, daar is wat mee. Laten we even luisteren naar een fragment uit de film. Alle Atalanta's in Noord-Europa... beginnen in het najaar met hun trektocht naar Afrika. Dat weten we zeker. Maar hoe? Dat is de vraag. Van alle vlinders is de Atalanta de sterkste. Ik zie een gave, onbeschadigde Atalanta. Ik voel haar aarzelen voor vertrek. Geeft mij even de tijd om na te denken wat haar doet besluiten om op reis te gaan. Is het de zonnestand, de temperatuur of doet ze een weersvoorspelling? We zijn op dit moment in Sint-Petersburg. Waar gaat die Atalanta naartoe? Die gaat naar het zuiden, want uh, het wordt daar al gauw te koud in, in augustus, eind augustus. Als wij net lekker warm beginnen te worden, dan, dan moet je daar misschien al een, een truitje aantrekken. En die vlinder die blijft eigenlijk op die lijn van, van 18, 19, 20 graden. Dus die gaat, dan, uh, die gaat dan weer naar het zuiden. Maar er zijn ook vlinders die uit Noorwegen komen, Zuid-Noorwegen, Denemarken, die ook uit Engeland komen. Die steken het water over. En die gaan allemaal op die lijn van 18 graden naar het zuiden. Dus ze zorgen altijd dat ze het lekker hebben en uh, dat er uh, waardplanten zijn waar ze hun eitjes op kunnen leggen. Want daar is het om te doen, dat ze, zich, dat ze kunnen blijven bestaan en daar hebben ze die 18, 19 graden voor nodig. Ja, en andere vlinders die denken van dezelfde familie, bijvoorbeeld een dagbouw ook, of, een, of een vosje, die denken van nee, we gaan hier uh, eitjes leggen en die overwinteren wel. Dus ik ga niet trekken. En dan, of, uh, wat gebeurt er dan met die vlinders? Uh, die sterven gewoon in het najaar. En die eitjes die komen vroeg in het voorjaar uit. En daarom is die atalanta altijd te laat als die weer terugkomt. Ja. Dan hebben al die andere vlinders die hier gebleven zijn... Ja, die hebben een ander soort truc bedacht. Maar dat is heel tragisch eigenlijk voor die atalanta. Ja, dat is best wel tragisch. En hoe, hoe is ontdekt, want u volgt die vlinder dus op die tocht... van Sint-Petersburg naar Casablanca en weer terug. Ja, het is nooit één vlinder die die hele tocht maakt. Maar hoe is ontdekt dat, dat die afstand afgelegd wordt? En ook die route? Ja, dat, dat, uh, dat zijn dan de wetenschappers. En uh, ik, ik heb natuurlijk na acht jaar best wel wat ervaring opgedaan waar dat dan zich voordoet. Dus ik, ik heb dingen ontdekt die de wetenschappers ook nog niet wisten op plekken waar ze zich verzamelden. wel ze zeggen, ja, die Atlantilie vliegt uh, in zijn eentje. Uh, je ontdekt die plekken. Ik, ik, ik, ik zeg maar, uh, steek mijn vinger omhoog. Ik voel de wind. Ik, ik weet, uh, zie wat, uh, wat er groeit. Ik voel de vochtigheid. En, dan, en als ik dan weet wat voor vlinder ik zoek om op te nemen, dan, mm -hmm. dan rijd ik erheen. En dan blijken ze dan samen te komen. Dat gebeurt dan ook nog wel eens. Ja, dat, dat is ook heel merkwaardig. Die vlinders hebben ook alles aan boord. Hè. Een gps, een, een barometer zit allemaal in de antennes tussen de schubjes onder hun poten. Dus ze weten precies waar ze moeten zijn. En dat weet elke vlinder apart. Ja. Zoals eigenlijk al die, die mieren waar ik in de eerste filmen, Die weten dat ook allemaal. want die hebben niet een koningin die zegt... kom jongens, nu gaan we verhuizen. Nee, ze doen dat allemaal individueel. En als we er maar tien verhuizen, dan gaat die verhuizing niet door. Maar als er er honderd zijn, of honderdduizenden... want die zitten er in een nest, dan gaan ze wel dus. Ja. En ze vertrekken dan uh, vanuit Sint-Petersburg. Maar ik dacht dan van nou, u volgt dan één filinder... en die komt dan weer aan in Casablanca en die vliegt dan weer terug. Maar dat was een beetje naïef, denk ik, hè? Want nee. zo werkt het niet. Nou ja, dat is niet naïef. Er zijn best die dat misschien wel doen... Maar deze doet het niet. Die gaat dus in, in generaties. En degene die dan een eitje legt onderweg en denkt van... nou, is misschien best wel lekker hier. He, dan, dan blijf ik hier nog een, een tijdje. In Nederland blijven ze zo'n twee, drie maanden... Uh, maar, maar het kan ook zijn als het te vochtig is dat ze dan verder naar het oosten of verder naar het noorden trekken. Ja. En hoeveel generaties zijn er voor nodig om die tocht heen en terug te maken? Nou ja, dat is dan een, een inschakking in, in tijd. Dat zijn zo'n zo vier vijf generaties ongeveer dat ze op één plek blijven en dan gaat die generatie weer door als het te koud wordt. Ja. Maar er zijn generaties die dus hier op één plek blijven. Ja, dus niet iedereen vliegt naar het zuiden. Niet elke vlinder is een trekker. Nee. En hoe gaat dat filmen in zijn werk? Want als je een speelfilm maakt waar u voor opgeleid werd, ja, dan zeg je tegen mensen: doe dit of dat en dat film je. Bij dieren kan dat niet. Nee, dat moet je. Ik vind het ook altijd heel erg leuk. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Als, als het dan mislukt, hè, dan kun je zeggen: van uh, een speelfilm, uh, nou, doe het nou nog maar een keer en dan word je ongeduldig. Maar ik, ik vind het heerlijk als, als het dan blijkt dat ik het toch verkeerd heb bedacht in, in de natuur. Denk: oh ja. Geef ja, een ja, voorbeeld zit... van: wat, wat had u verkeerd bedacht bij deze film? Ach, eh. Uh... Er zijn heel veel momenten geweest dat je, dat je denkt van... oh, ik wil zo graag een vliegende vlinder. En hoe doe ik dat nou? En dan ga je zitten en dan ga je dingen uitproberen die wetenschappers... of misschien, ik heb met, uh, met, met uitvinders gewerkt... He, zeggen van, nou zo moet je nou een, vlie, een vliegende vlinder. Als je het nou zo doet, dan krijg je vast wel een vlinder in beeld. Nou, dat ga je dan uitproberen, dat het werkt voor geen kanten. Weet je wel. Dat, dat is gewoon een kwestie van geluk en van kennis opbouwen... Ja, ik, ik, ik leefde met die vlinders in de studio. Dus ja, ik, ik, want ze waren al, dus u maakt niet alleen opnames in de natuur, maar ook in de studio. Ook zeker. Want hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus... Nou, je hangt een aantal van die, die poppen op. De dus laatste stadium bijvoorbeeld. En dan denk je van, nou, uh, dat gaat nu uitkomen hè, binnen. Nou, maar ja, je moet ook naar de toilet natuurlijk. Ja. En dan kom je terug, was hij al uit. Ja. Ja, nee, en dan? Dat, nou, dan moet je de volgende <laughs> proberen. Dus zo ben je even bezig. Nou, je nog 24 veel meer. uur per dag met zo'n camera op zo'n pop in de hoop dat hij eruit dat hij uitkomt. Ja, en, en ook met, met dat, bijvoorbeeld dat verhuizen, want ik moest een verhuizing hebben voor die mierenfilm. Nou, ik, ik kon de wetenschappers niet, uh, niet, niet, niet zeggen van die konden mij niet vertellen van god, wanneer hoe, hoe moet ik nou zo'n zo nest laten verhuizen? Ik wil die koningin filmen. Die zit midden in dat nest. Nou ja, toen kwam ik er dus achter als ik dat waterniveau nog ietsje opschroef. verdraait, je, of ze lopen van het ene naar het, terrarium naar het andere. <laughs> nou, en dat lukte over geen parool geluk. Ja. Maar hoe, hoe, lang, hoe lang kost dat dan voor u dat soort ontdekkingen doet? Ik begin nu iets meer te begrijpen, geloof ik, van die acht jaar. Ja, ja, ja zeker. Ja, dat, nou ja, dat, dat neemt heel veel tijd in beslag. En je hebt niet altijd tijd om zomaar weg te gaan. Dus dat moet je ook van tevoren organiseren. En dan denk je dat je de goede moment hebt. En, en dat, dat is het dan niet. Hè? Dan, dan ben je juist verkeerd. Maar dan moet je zo flexibel zijn om dat dan... In te voelen en dan juist iets te filmen wat op dat moment zich wel voordoet. Ja, want in die film over de, over de vlinders, dan, dan bent u ook in de verschillende landen waar die langskomt. En ja, inderdaad, toevallig genoeg, net op het moment dat u de camera aan hebt, vliegt er altijd zo'n vlinder rond. Maar dat, is, dat klopt dus ook nee. niet? Nee, dat klopt helemaal niet. Hey, nee, jammer dat, dat, nou. <laughs> Ik geloof het echt. Ja, nee, er, er, er zitten natuurlijk ook heel veel in die, in, die, in die vlinderfilm. En, nou, in de Mierenfilm zit er ook één animatie, uh, een mooie scène. Maar dat, dat, is, uh, dat, dat is film. Film is een verhaal maken wat niet bestaat. Daarom wilde ik ook deze film maken. Iets wat, wat moeilijk is te doen. Waar je toch, als je het leest, een voorstelling van hebt. Maar wat je dan ook nog wil zien. Hoe slaapt die, die vlinder? Hè? Wat doet hij ochtends vroeg? Hè? Hè? Wat doet hij tussen de bedrijven door? Hoe gaat het nou werkelijk? En dat, dat, dat het, het leven van een vlinder van s'morgens, vroeg tot s'avonds laat. Dat, dat. En, en dat is niet, uh, niet eenvoudig om um, te doen. Is dat dan eigenlijk dat je voor een natuurfilm net zo goed een script hebt... als voor een, een film met mensen? Ja, ik, ik heb echt uh, nu ook met uh, mijn nieuwe filmen zo'n 20, 30 uh, scripts. Uh, en ik, ik verbouw het nog steeds elke keer. Dat is heel goed nadenken. Hoe krijg ik het wat ik wil hebben... Uh, en je ook met wetenschappers en amateur, vlinderaars in dit geval, uh, dus, dus, dus uitwisselen van gedachten. Elkaar, uh, de mensen uitspelen tegenover elkaar. Ja, jij denkt uh, zo, maar die andere denkt zo. En mm. hoe is het nou werkelijk? Want mm -hmm. ik moet er wel een verhaal van maken. Ja. Dus dat is altijd toch weer een, een, een scherp spel wat je moet spelen. En eigenlijk, want je denkt dan, ik denk dan heel naïef misschien van: uh, nou ja, de natuur die film je gewoon en die is zoals die is. Maar u zegt eigenlijk, nee hoor, ik maak gewoon een verhaal... en ik laat die natuur doen wat ik in mijn verhaal heb geschreven. Ja, maar dat is dus niet... niet ook, ik, ik, ik, ik, dat is het heerlijke. Ik beleef een film. En ik, ik, ik wil ook de natuur beleven. En ik wil, wil natuurlijk ook iets teruggeven in mijn, in mijn werk. Dat, dat is als ik... Uh, die, die, ik heb een aantal vlinders meegenomen op, op reis, onderkoeld. En, uh, ja, die, die, als we dan in België een, een, een pop hadden in de, in de bus die, die uitkwam... dan nam ik die uh, dus mee naar het zuiden. Maar die liet ik dan ook weer in België terug. Dan was hij natuurlijk een beetje verstoord. Van welke kant moet ik nou ja, op? waar ben ik? <laughs> Maar er gebeuren dingen, je, komt, je zet je statief uit in een bos... en als een web gaat de natuur gewoon door. En dan gebeuren er dingen die je niet hebt ingepland. Oh. Dus en het is niet daar... zo dat u het helemaal naar uw hand zet? Eigenlijk. Nee, helemaal niet. Het nee. gaat mij ook om de belevenis. En het vertrouwen aan de natuur teruggeven. Met deze film die ik nu maak, daar merk je dat heel erg met vogels... Dat Want die film gaat over vogelgeluiden, hè? Ja, vogelgeluiden en mensengeluiden. Ja, dus ja. ja. goed. We praten zo meteen verder, maar het is uh, inmiddels half acht, bijna half acht, en het is tijd voor een overzicht van het nieuws. Het wordt gelezen door Ewout de Jong. Radio 1. het NOS journaal. President Obama gaat vandaag naar Denver waar een schutter vrijdag 12 mensen doodschoot in een bioscoop. Hij ontmoet een nabestaanden en mogelijk ook een aantal van de 58 gewonden. In het huis van de dader zijn de booby traps en de meeste explosieven inmiddels onschadelijk gemaakt. In Noorwegen worden vandaag de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya herdacht... waarbij precies een jaar geleden 77 doden vielen. In Oslo en op Utøya zijn herdenkingen. Er is een speciale kerkdienst en vanavond is er bij het stadhuis in Oslo... een concert waar 100.000 mensen worden verwacht. Slecht weer in China heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Grote delen van het land kampen met zeer zware regenval, vooral het noorden en het zuidwesten. Er vielen slachtoffers doordat straten onder water liepen en doordat wind, bomen ontwortelde en daken van huizen blies. Maar ook kwamen mensen om door ongelukken met geknapte elektriciteitskabels. Mediamagnaat Rupert Murdoch trekt zich terug uit het bestuur van een aantal Britse en Amerikaanse kranten, waaronder The Sun en The Times... De 81-jarige mediamagnaat gaat zich meer richten op tv. Murdoch bezit onder meer Sky en Fox News. Murdoch kwam in Groot-Brittannië zwaar onder vuur te liggen... vanwege onder meer afluisterpraktijken bij zijn roddelblad News of the World. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het op de meeste plaatsen helder. Alleen Limburg heeft te maken met wat lagerende bewolking. Er staat bijna geen wind en de temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten... en 12 graden aan de kust... De laaghangende hangende wolking lost vrij snel op. In de rest van de ochtend schijnt de zon met alleen wat sluierbewolking. Vanmiddag ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft overwegend zonnig en de temperatuur stijgt naar 20 graden op de wadden... tot plaatselijk 24 graden in het zuidwesten van het land. Komende nacht is het nagenoeg onbewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen, maandag, volgt opnieuw een zonnige dag. Het wordt nog het warmer dan vandaag met maximaal tussen 21 graden in het uiterste noordwesten... en 24 tot 26 graden in de zuidoostelijke helft van het land. Dit is De Zondag, op Radio 1. Goedemorgen van harte, welkom bij Dit is De Zondag. Fijn dat u luistert. Mijn gast vanmorgen is Jozefine Hamming. Zij is cineaste en zij heeft twee heel bijzondere films gemaakt. The War of the Ants en Butterflies Go. Over mieren en over een trekvlinder, de Atalanta. En voor half acht hoorden we waar haar passie voor kleine beestjes vandaan komt... en wat ze met de films wil overbrengen. U denkt misschien dat u luistert naar Vroege Vogels... maar laten we het eens gaan hebben mevrouw Hamming over de parallellen met de mensenwereld. Want bijvoorbeeld de film The War of the Ants. Die, uh, de reden om die film te maken voor u was de oorlog in Joegoslavië. Heb ik ja, dat, dat was zo schokkend. Waar buren elkaar konden afmaken... En, en, ja, nee, dat, dat, dat moest ik uitpluizen, waarom dat nou, uh, waarom dat nou mogelijk was. En ja, dat, Ik leer eigenlijk uh, te begrijpen hoe, hoe de wereld in elkaar zit, ook door middel van de natuur. Dus ik ging op zoek van, ja, welke beesten doen dat nou? Welke en, beesten voeren oorlog met elkaar? Ja, Daar en, en vreten elkaar op, en, en, en waarom dan? En hoe zit dat? Ja. En niet dat, dat, het dan, uh, zeg maar, dat ik teleurgesteld ben in mensen en dat ik daarom de natuur op zoek. of, of dat Is was dat, dat een verwijt dat mens-human? Maken? Ja, heel veel. Zeggen. Dat mensen zeggen, u vlucht in de natuur. Ja, wel, ja. ja? ja, ja. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Want ik, ik zoek altijd het, uh, het aanknopingspunt met mezelf ook. Want ik ben ook een mens, en dus ook andere mensen zullen dat waarschijnlijk zo vinden. En ik, ik, ik, ik zag in, in, in Mieren een, een, een manier ook om het daarover te hebben... Over, over, over dit soort vreselijke praktijken. Dus ik heb die film ook heel veel gedraaid in, in, in, in, in centra... waar mensen uit oorlogsgebieden kwamen. Nou, die kinderen die waren onoog zo enthousiast... En, uh, zo mooi om te zien hoe ze dan ja, ik, ik heb ze dus zo onder mijn arm genomen en dan over een uh, koepelnest, zo'n rode bosmierenmes laten zweven en dan ik met blote voeten in dat nest en begonnen ze te gillen, maar tegelijkertijd vond het natuurlijk ontzettend spannend om, en nou er stond een hele rij ik moest die hele klas uit ja, dat allemaal zien. Wat, wat doen die mieren? Voor, is, voeren die inderdaad net zo'n soort oorlog als mensen dat kunnen doen? Ja, en dat gaat er gruwelijk toe maar dan zijn ze nog een graadje erger, ze eten mekaar dus op. Ze zuigen elkaar leeg. Hè? De, de, de. Ze hebben dat voedsel nodig, omdat die eitjesmakerij bij die koningin al is begonnen. Dus moeten ze daar voedsel leveren. Nou, dat wordt gewonnen eigenlijk uit hun, uit hun zusters en broeders, die zich daar eerder hebben afge... Uh, ge, ge, ge, ge, ge, een tot een nest gemaakt. En daar halen ze het voedsel vandaan. En dankzij hun uh, eerder afgescheiden nesten, hun broeders en zusters van mm -hmm. een aantal jaren terug, kunnen ze overleven. Dus het is een manier van overleven. Ja. Puur cannibalisme. Ja. Maar het, door er naar te kijken... ...denk je van eigenlijk die gruwelijkheid die wij mensen elkaar aandoen... ...die zit dus ook al in de dieren. Ik word er wel een beetje somber van, eerlijk gezegd. Is dat de bedoeling ook? Of, of? Nee, het is niet somber. Het is dat je het, het leert begrijpen... ...en over te praten. Als je het verstopt en voor jezelf houdt... ...dat werkt niet. Ik bedoel, je maakt dan geen vrienden. Je maakt dan geen, uh, geen connecties en er is oh, je bent niet in je eentje we zijn allemaal eigenlijk gelijk dus het is heel mooi voor kinderen om, om te voelen dat ze dan... Uh, de ouders die in zo'n kamp zitten, die hebben dan altijd nog wel mensen... nee, daar wil ik niet mee praten, maar die kinderen hebben dat niet. Hm. Die kunnen wel met elkaar praten als ze zo'n film zien. En dat zijn dan tegenovergestelde... Dus als, die... als een middel eigenlijk om, om het gesprek op gang te brengen. Heel erg. Dat, ja. dat is fantastisch geweest. En werd is... het dan beter dat je zo'n film laat zien over hoe mieren met elkaar omgaan... dan dat je bijvoorbeeld een documentaire zou laten zien over... hoe die oorlog in Joegoslavië werkelijk was. Nou, Ik heb het zelf beleefd. Het was voor mij ook een manier om over dingen te praten en om dingen te begrijpen. Waarom was ik zo nieuwsgierig? Om de dingen te begrijpen. Een kind wil dat gewoon die is altijd weer op zoek naar spannende nieuwe dingen. Uh -huh. En, en, en dan, dan is het alleen maar verwonderlijk en, en kriebelt het... en wil je nog meer weten en is het leven eindeloos mooi. Dus dit, het houdt niet op, zeg maar. Het prikkelt de nieuwsgierigheid eigenlijk... Ja. door het op zo'n manier te laten zien. Zeker. Ja. Laten we nog even naar een fragment luisteren... uit de film over de Atalanta, over de, de vlinder... die vliegt van Sint-Petersburg naar Casablanca en weer terug... en dat over meerdere generaties. Zouden ze elkaar spoor ruiken? Of vindt iedere vlinder zijn eigen weg en ontmoeten ze elkaar toevallig? Na de paring zoekt het vrouwtje naar kleine groepjes brandnetels. Het liefst in de halfschaduw kleeft ze het eitje aan de onderkant van het plat. Ja, dat gaat over het liefdesleven van de Atalanta... Als ik daar nu naar kijk als mens... Wat, wat, wat zou ik daar dan van kunnen leren voor het mensenleven? Nou ja... Het, uh, dat is misschien ver te zoeken. In. Misschien is het ook wel hetzelfde. Maar er zijn heel veel andere uh, vergelijkingen die ik heb gemaakt. Het hele trekgedrag van mensen die uit Marokko hier naar Nederland komen en die hier niet, uh, niet honken. Die hier altijd te laat voor de mooie baantjes zijn. Of die dan verderop gaan en dan weer blijken dat ze te laat zijn en uh, geen, geen plek vinden. Er, er is een groep hangjongeren in Rotterdam die uh, als Atalanta's zich een groep hebben gevormd. En die hebben een, een, een, uh, een, een vlindertuin in Marokko uh, uh, uh, opgezet. Uh -huh. en, en, en die voelden zich met de Atalanta's. Uh, zeg maar. Ze gingen niet als een voetbalclub... maar gewoon als een, om, om de natuur in, in Rotterdam te introduceren. Ze hebben ook in Rotterdam een, een, een, een vlindertuintje uh, gemaakt. Nou, dan denk ik, ja... Dat is. Dat is Want zij, zij voelen zich verwant eigenlijk met vlinders die heen en weer trekken en die nergens echt thuis zijn. Is dat, is dat dan de verbinding die er is? Ja, ja, ook. Je, je krijgt natuurlijk toch, je bent opgevoed in een heel ander land. Je komt, je komt misschien noodgedwongen in een land wat je niet kent. Uh, dan ga je op zoek naar wat je wil. Dat vind je niet. Nou, dan ga je weer terug. Maar ja, die mensen zijn ook verder en, en gaan door en dan vind je het alweer niet. Dus zo dat, dat, dat gevoel. Maar er zijn ook heel veel andere vergelijkingen. Het ja, trekken gaat soms gelijk op met de pelgrimage, bijvoorbeeld, over, over de Pyreneeën. Dat stuk is heel mooi, waar je, waar je, waar je ziet dat we dezelfde routes lopen. Ja, en de, Napoleon heeft dezelfde route ook, dat die gaat ook door door de passen heen naar het noorden of naar het zuiden. Hè? Dus er zijn heel veel menselijke overeenkomsten in die film. En, en ik zeg het niet heel erg duidelijk. Maar je voelt het wel. Het is eigenlijk ook wel een poëtische film. En daarbij ook een ander soort documentaire dan een gewone natuurdocumentaire. Ja, ja, want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de, de, de natuurdocumentaire. We kennen allemaal David Attenborough, dat is de grote, de grote man, zeg maar. Ja. Of Jacques Cousteau, meer onder water. Ja. Vergelijkt u zich met dat soort films of bent u toch eigenlijk meer een menselijke filmer? Ik. Nou, ik, ik bewonder die films heel erg. Uh, maar ik, ik wil voor mezelf, omdat ik er zo lang mee bezig ben... zeker weten dat het me werkelijk vanuit mijn menselijke hart interesseert. Dat, dat ik weet waarom ik het voor doe. Om een, hmm. om een uh, onderzoekingstocht te doen. Het is voor mijzelf nu ook een onderzoekingstocht. En, en, en zo, zo werkt het. Ik stel mezelf dezelfde vragen die de kijker van de film stelt en die vragen die volg ik. Gaat het dan bij uw films misschien meer dan bij die van David Attenborough... om de, ver, de vergelijking tussen mens en dier? Want bij, bij Attenborough heb ik meer het idee... dat hij goed in kaart wil brengen wat die dieren doen... maar dat dat misschien met mij als mens niet zoveel te maken heeft. Nee, die, die nieuwtjes op een rijtje zetten en veel namen... En, en, en dan hebben we nog dit en dan hebben we nog dat. Dat interesseert me niet. Ik wil, ik wil een spoor volgen uh, wat me ergens toe leidt... waar ik nog nooit geweest ben. Wat me weer bewondering en, en wat me ook een, een belevenis... Uh, Geeft. Ja, en wat is dan eigenlijk de vraag die u zich het meest stelt bij, bij, bij het bedenken bijvoorbeeld van een onderwerp waar u een film over wil maken of een dier waar u een film over wil maken? Nou, hoe, hoe zit het nou gewoon? Ik lees niet alles in die boekjes. Ik wil juist ook die details weten. En die kleine details die je tot één verhaal maken. En bij, bij, bijvoorbeeld bij die Atalanta, wat, wat, wat, wat wilde u dan per se weten van die Atalanta? Nou, uh, hoe, hoe zit dat dan met die, met die, met die uh, vrouwtjes en die mannetjes bijvoorbeeld? Uh, hoe, gaan, bij Leeuwerikken, weet ik, dan gaan eerst de eerste mannetjes, die zijn hier in Nederland... die gaan heel mooi zingen. En dan komen die vrouwtjes aanvliegen en die zoeken de mooiste zanger uit. Hoe zit dat dan met de Atalanta? Gaan ze met z'n allen tegelijk? Ja, ik denk dat ze met z'n allen tegelijk gaan... Uh, maar dat konden de wetenschappers mij ook niet vertellen. Nee, hoor. Dus dat moest u zelf uitzoeken. Ja. En nu in de, in de voice-over van die film hoor je ook steeds in de ik-vorm praten. Alsof u het verhaal vertelt van ik vraag mij dit af en ik vraag mij dat af. Ja. En dat is ook echt de leidraad in de film. Ja, dat is ook leuk. Dat als je dan zo'n rupse tegenkomt hè, en, en, en je, in je, in je, je beseft dan verrek. Joh, dat, dat is nou een, een beestje wat niet meer dan twee meter hè, aan, aan levensruimte nodig heeft. En die vlinder die gaat over. Voor een paar duizend kilometer vliegendrek. Nou, dat is toch een wonder. Dat is toch heerlijk om, om, om dan al die tussenliggende stukjes... Uh, aan elkaar te knopen en daar een, een verhaal... En dan weet je achteraf helemaal niet meer wat, wat er allemaal gebeurd is. Maar je weet wel dat je, dat je meegeleefd hebt. Dichter bij de zondag. We gaan naar onze dichter bij de zondag. En dat is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. vrouwtje goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vroeg in de ochtend luister jij naar verhalen over dieren? Ja, het zijn prachtige verhalen. En daar komt vast een heel mooi gedicht uit van jou. Gaan we graag naar luisteren. Vliegen. Filmen is wachten. Op de rupsen die vlinder worden. Als het weer tenminste meewerkt. De natuur is er gewoon. Bestrijdt soms de ene plant met de andere. Nieuwsgierig naar de meeste knipten knipte zij ze open om de binnenkant van een maag te zien. Ze volgt de vlinder, een rupje nooit genoeg... die de lijn van 18 graden volgt, steeds meer naar het zuiden. Ze weten waar ze moeten zijn, ze gaan in generaties... en zij wacht om ze te zien, beleeft hun verhaal... de natuur gaat gewoon door. Zij geeft het vertrouwen aan de natuur terug... want ze leert van de natuur hoe mensen in elkaar zitten... Dankjewel, je voor dit gedicht. Josephine, een reactie graag. Nou, dat klopt. Dat klopt. <laughs> ja, dat klopt. Het klopt. Bent u een rupsje nooit genoeg? <laughs> misschien wel. Ja? Ja, misschien wel. En, en, en, en wat vrouwtje ook zegt in het gedicht, de natuur teruggeven? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is echt prachtig om te doen. Ja. Let's spend the day in bed. Yeah, that's what I said Let's lie down, draw the shades Ditch the plans we made Rest your lovely bones And just stay home Turn off the telephone your favorite pie. over de Rhine, let's spend the day in bed. Ja, dat mag, als u dan maar wel luistert... naar mijn gesprek op dit moment met Josephine Hamming. Cineaste, gouden beeld gewonnen met een film over mieren... en tuurt, toert nu rond met haar film over de Atalanta. Een vlinder die van Noord- en West-Europa naar Marokko trekt en weer terug. Ik sprak met haar over haar passie en over haar verwondering. Over wat we kunnen leren als we kijken naar, uh, naar de dieren, naar de insecten. Mevrouw Hamming, uh, ja, u heeft ook misschien wel een politieke boodschap, dacht ik... toen ik keek naar die film over de Atalanta. Want het gaat ook over... Migreren over mensen die naar andere plaatsen gaan. En uh, op dit moment zijn we natuurlijk in een felle discussie in onze samenleving verwikkeld over migratie, immigratie. Heeft u daar ook zo'n. Zit er ook een politieke boodschap in? Nou, misschien kun je het zo vertalen, maar ik ben helemaal geen politiek beest. Ik hou me daar dus helemaal niet mee bezig. Ik ben altijd erg teleurgesteld in de politiek. Maar ja? Ik, nee, ik, ik, ik, ik, um, het, het zal iets zijn wat, uh, wat ik zie om me heen wat belangrijk is. Waar, waarvan ik voel dat mensen uh, zich dat aantrekken. En waar er, uh, ja, dat, dat, dat is belangrijk. En dan wilt u eigenlijk verwoorden wat u hoort om u heen. Is het, maar het is, het is niet zo dat u zegt... ik, ik neem een maatschappelijk standpunt in of is Nee, nee, dat, dat, uh, dat, dat wil ik niet. Ik wil me daar niet uh, niet in vastbijten. Uh, nee. En als u zegt, ik ben teleurgesteld in de politiek, wat, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dan, dan hebben ze na vier jaar weer wat anders te doen. En dan, uh, dan, dan zie je ze go goede baantjes krijgen. En dan zijn de politici op een andere plek. En dan hoor je ze weer andere dingen zeggen. En uh, waar, waar, waar, waar bleef dat nou, waar, waar, waar ze toch voor, voor stonden? en Ik, ik, ik weet niet, ook niet of ze echt staan voor de dingen die ze zeggen. Of dat ze het nou hebben over hun eigen positie. En nooit overwogen om daar misschien eens een film over te maken. Over hoe dat functioneert. Ja, maar dat zou ik dan... Uh, er wordt al zoveel over gepraat. Ik, ik wil juist uh, dingen die zo moeilijk zijn om over te praten. Die, die mensen hun hart open... Iets wat, hun, wat mensen hun hart openbreekt. Iets wat ze moeilijk onder woorden kunnen brengen. Iets waar normaal niet over gesproken wordt. Wat, ja. En dat is wel mogelijk met een film over... De Atalanta bijvoorbeeld. Ja, omdat je daar ook mensen hun gevoel meeneemt en bewerkt. En toch af en toe kleine... Tipjes geeft. Hè? De, de, de oorlog die in Pontu Hok. Waar, waar het water uh, rood gekleurd was. Uh, van het bloed van uh, militairen. die daar uh, werden uh, doodgeschoten. Dat, dat, dat voel je. en dat merkte ik ook gisteravond in de zaal. Gisteren met... liet u hem zien, hè? De film? Ja. En, en, en dat, dat de, alle kleine. dingetjes die ik afgaf. dat je dan. die, die, die uh, zonnebloemen die uitgebloeid zijn, zien. en dat je dan parachutisten. naar beneden ziet waar. Zomaar, zomaar maar het is, het is geen reclame, maar net zo kort eigenlijk. Dat mensen toch hebben. Hé, hey, ja die vlinder, die heeft ook een andere betekenis. In, in, in Japan is dat heel gebruikelijk. Daar is het. Uh de verbeelding van de ziel. Dat het ongrijpbare wat overblijft als je doodgaat. Dus dat, dat is heel mooi. Dat, en het werd hartstikke opgepakt. In, ja? in, oh, dat, dat is echt hartverwarmend Ja, u werd er helemaal blij van. Ja, dat is machtig. Ja. En wat, wat, wat voor reacties geven mensen dan als ze zo'n film zien? Waar, waar u blij van wordt? Nou, ze spreken uit zichzelf... Uh, en, en hun belevenis naar, naar het zien van die film. En daar gaat het om dat mensen meegaan in een stroom van... Waar ze nog geen inzicht in hadden bij de mieren, was ja, je gaat daar onder de grond en, en je een oorlog ook nog nooit van gehoord. En wat is dat dan? En dan blijkt het eigenlijk uh, net zo vreed te zijn als wat, wat mensen uitvoeren. En, maar dan kun je er net een beetje over praten, omdat je het er niet direct over nee. hebt, maar over een dier. Dan kunnen mensen makkelijker praten over wat ze. Maar ja. bijvoorbeeld gisteravond, u had dus een hele uh, prettige uh, groep daar. Noemt u eens een voorbeeld van wat iemand daar zei, waarvan u zei ja. Dat is nou echt, die heeft het begrepen. Of die, daar, daarmee breng ik tot stand wat ik graag tot stand wil brengen met mijn film. Het, het was opvallend dat toen ik luisterde bij de hele film hoorde ik overal reacties zo van, van shots die als grapje erin zitten of geluidsovergangen. Mensen pakten dat op of teksten. Ja hoor, even zo'n zo effectje in. Oh, of oh, praten eventjes zo. En dat doet me al goed. Ja. Nou, en ik, ik merkte al met, meteen, uh, er stond uh, iemand op en die zei... Uh, mooi bruin gezicht, al uh, echt uit de tuin. Ja, dat is ook zo. Die vlinder, die, dat, dat verbeeld ook de ziel. En dat is maar een heel klein deel van die vlinderfilm. Uh, ja. Het gaat toch over het uitleggen van de techniek. En ik merk nou ook bij wat jullie uh, laten horen... het is toch mensen duidelijk maken hoe het nou zit. Mm -hmm. Maar eigenlijk interesseert me dat helemaal niet. Ik maar u bedoel, vertelt het wel. Ja, omdat ja. ik het ook zelf zo leuk vind. Omdat ja. het iets anders teweeg brengt wat veel belangrijker onderstroomt. Maar is. het is eigenlijk een middel om ons eigenlijk te doen begrijpen wat er nou echt gebeurt. Ja. En wat het met onszelf te maken ja, heeft. Ja, en dat, dat, je er, dat er nooit een eind aankomt aan die verwondering. Dat je elke keer weer nieuwe verrassingen tegenkomt. En dat het een spoor is. Wat, die, je bent het zelf. Je bent zelf natuur. Dus je bent een oneindige bron. Die verwondering die u, die u uitspreekt... vindt u die nog veel bij mensen in deze samenleving waarin wij leven, in Nederland? Nou, de, de zalen waar ik die film vertoon en het, het effect daar... Dan, dan denk ik, ja, dat is toch leuk. Dan is het er nog. Ja, ja voor mij zeker. Maar als ik dan uit het buitenland terugkom... en ik, ik, ik loop door de stad of ik voel dan... dan denk ik, joh, het is misschien toch wel iets verhard of zo. Dan vraag ik me dat af. Kijk, ik ben ook maar één stipje tussen dat gekrioel van duizenden mensen. Dus maar je observeert het dat... wel goed natuurlijk. Hè? Ja, ik voel ook heel goed wat, er, wat, er, wat, wat mensen tegen elkaar zeggen. Als je even zo s'avonds met de hond loopt of zo, dan denk ik, oef. Of ik denk, ja, oh wat leuk. Ja, maar raken we iets kwijt? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik, ik zou dat uh, wetenschappelijk onderzoek, dat wil zeggen... met wetenschap praten en dan zelf een conclusie trekken. Maar ik, ik weet dat niet, nee. ik zou het niet weten. Maar u, u voelt wel een verandering, dus? I, misschien wel, maar misschien voel ik nu anders dan vroeger. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Ja. De nieuwe film waar u op dit moment aan het werken, mee aan het werk bent... die gaat over geluiden van vogels en van mensen. Legt u ze uit. Nou, ze dus gaat ook over de zang... Ik, ik hou erg van zang en ik hou ook erg van, van stem. In de stem zit je hele wezen verstopt. Maar het is alleen maar een, een onderzoek natuurlijk, wat mensen betreft... om die onderliggende, uh, onderliggende uh, reden van me te, te onderzoeken en daarachter te komen. Want die film die gaat over vogelgeluiden. Dus de verwondering van, van die geluiden die die vogels maakt. Vogels maken die zingen, hè, zangvogels. Maar ze doen ook een hele hoop met hun film. Veren, eh, met een staartveren of, of met een dieper gegorgel, waar dan ook. Nou, dat is toch ontzettend koddig en raar. En, en nou, en, maar er gebeurt ook iets met je. Er gebeurt iets als ik... Uh, in een, en dat is wel wat ik van heel veel mensen wil weten ook. Van wat gebeurt er met je? Wat, waarom zijn die vogelgeluiden? Er zijn heel veel mensen die van vogelgeluiden houden. Maar er zijn er ook heel veel die er niet van houden. Uh -huh. En waarom dan niet? Is het altijd omdat, omdat, ja, god, ik moet om vier uur hoor ik al die vogel en Ik moet om vijf uur, nee, laat me nou toch een uur slapen. Nog nee, of iets anders. En dat, dat vind ik belangrijk om te weten. Ja, dus, dus ver... dan, dat, het gaat dan eigenlijk over wat doet dat geluid van die vogel met ons? Ja, ja. en, en hoe, hoe maakte u die film? Bij de Atalanta volgde u die vlinder. Maar hoe, maar hoe maakt u deze film? Nou ja, ik heb natuurlijk een script. Maar ik, ik, ik ben nu al bezig uh, om te filmen. Dus ik, ik heb die opnames en ik kijk ernaar. Ik leer van, Ik leer hem allemaal apparatuur aanpassen. Want ik werkte altijd op macro. Nu moet ik op telewerken. En uh, de, mijn hele montage is omgegooid. Uh, dus je bent ook met de technische dingen bezig. Maar. Uh, wat vroeg je nou? Ja, hoe je die film maakt. Uh, wat ja, neemt u door... op? Van alles, dus uh, vooral uh, zingende vogels. Ja. En voordat je weet hoe je een, of wanneer je een, een vogel zingend kunt filmen. Dat is nogal wat, ja. want uh, ja, je zet je camera klaar. En ik wil dus niet wegvliegende vogels, ik wil invliegende vogels. Ja. Ik wil niet laten zien dat, vind, dat vogels bang voor me zijn. Ik wil juist laten zien dat het... Iets moois is dat ze inkomen vliegen. Ja. En is dat al gelukt? Ja, ik heb in... Oh. Ja, maar gewoon met een roodborst. Het... Nou ja, ik had misschien een soort relatie opgebouwd. Uh, dat weet je ook maar niet. En ik zette mijn camera neer. En ik dacht, ik ga weer diezelfde boom waar jij altijd zit. Nadat je dus iets hebt gevangen. Daar ga ik naartoe. Hij kwam erop zitten, ging zingen. Ik denk nou, nou is het wel weer genoeg. Oké, okay, ik ben naar beneden. Of hij vliegt weg, ik ben naar beneden. Gewoon. Het was precies zoals ik het gewenst had. Ja. Mooi. De, het gastenboek. We vragen altijd onze gasten om even wat op te schrijven... over hun ideale zondag. Zou u willen voorlezen wat u uh, heeft opgeschreven? Yes. Nou, mijn ideale zondag. Gewekt worden door een fluitende winterkoning. Dan naar buiten met een kop thee. Even in de zon lopen en gezamenlijk ontbijten. Dan een niet-geplande mooie ontmoeting. Zomaar even kletsen... En dan wandelen in de natuur en veel vogelgeluiden horen. Een eenvoudige, warme lunch op een stille plek in de natuur nuttigen. En vroeg naar bed. En vroeg naar bed. Ja. Want? Het lijkt wel een eind van een, ja. van een tekst die ik op de radio ja, vaak hoorde. Want? Waarom vroeg naar bed? Nou, omdat ik weer vroeg op moest. Want het is vroeg werken, hè? Ja. En die vogels zingen die ook? Ja, die zingen ook heel vroeg. Ja, joh, die beginnen al om vier uur. Dus Tenminste zomers dan. Dus eigenlijk was het vanochtend uitslapen voor u om om zeven uur ja? in de studio te moeten zijn. Nee, dat was gisteravond heel laat geworden. Oh, dus dat viel te. Wanneer, wanneer gaat de vogelfilm komen? Of, of is dat ook echt een project dat weer heel lang gaat duren? Ja, ja, ja dat, nou, ik, ik, ik, ik hoop en het wordt me gezegd: kom nou sneller tevoorschijn met die dingen. Maar dat gaat dus niet. Nee. Ik weet het niet, ik doe het zo snel mogelijk. Maar ik wil er ook plezier in, in blijven houden. En het kan dus nog wel enige jaren duren voordat, oh ja. voordat we de volgende film kunnen zien. Ja, zeker. Goed. Hartelijk dank, Josephine Hamming, voor uw komst naar de studio. Uh, het gesprek uh, wat wij voerden dat is uh, later terug te luisteren via de website eo.nl/slash Dank u wel. En uh, ga verder met het uitvoeren van de zondag zoals u die heeft opgeschreven. Mm -hmm. En uh, zometeen na acht uur op deze zender de toepasselijke titel van het programma: Vroege vogels. Andrea van Pol, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Elsbeth. Nou, jij bent al helemaal in de stemming, ja, goed, volgens hè? mij, met, met Josephine, ja, Wat ga je doen? Een bekende doen? van ons ook. Ja. Uh, Josephine, wij gaan uh, heel veel dieren doen. En bijvoorbeeld een vogel die uh, deze week nog in Nederland is, maar dan spoedig vertrekt. Dit is, zo klinkt, hij. Weet je wie uh, wat het is? Ja, het is een Gierswale. Een Gierswale. Ja, je Kijk. wordt voorgezegd. Je maar wordt ik weet voorgezegd niet, nee, nee, ik weet ja, niet of het vrouwtje tot, of een mannetje is. Tot na naam... <laughs>